7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vandaag was een van de bloedigste dagen in Syrië. sinds het uitbreken van de opstand tegen president Assad. Zeker 30 mensen zijn door de politie gedood. Ooggetuigen zeggen dat er nog veel meer slachtoffers zijn. Tienduizenden betogers gingen na het vrijdagmiddaggebed de straat op. De oproerpolitie schoot met scherp en gebruikte traangas. Oppositiegroeperingen gaven vanmiddag een gezamenlijke verklaring uit. waarin ze eisen dat de monopolie.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 De Franse politie is een klopjacht begonnen op een man... die ervan wordt verdacht zijn gezin te hebben vermoord. Gisteren werden in de tuin van zijn huis in Nantes... De lijken gevonden van zijn vrouw en vier kinderen. De slachtoffers zijn doodgeschoten. Tot nu toe wijst alles erop dat de vader de dader is. Franse media sluiten niet uit dat de man een leven heeft geleid. In sommige kranten wordt een verband gelegd tussen de moorden in Nantes... en de verdwijning van een 50-jarige vrouw uit een dorp in de buurt van Nantes. De moordenaar zou samen met haar op de vlucht zijn. Het weer. De buien in het zuiden verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het helder met minima rond 8 graden. Morgen opnieuw veel zon en weinig wind. Met maxima van 21 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. In het zuiden nog kans op een bui. Ook met Pasen vrij zonnig en droog. Daarna wordt het koeler. Dit was het NOS Journaal.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 Afrika, Griekenland, Rome, Australië, Noorwegen, Thailand, Berlijn, Cuba, Toscane, New York, Spanje. Lekker op vakantie, maar dan wel met een reisgids van Capitool. Capitool, laat je de wereld zien. Ja hoor, de IT-systemen liggen er weer uit. Problemen met uw applicatieperformance? IJmoor lost ze direct voor u op. Kijk op ketenbewaking.nl. Eimor, de specialist in ICT-ketenbewaking. Kapitool reisgidsen, nu bij ANBW, Bruna, VD, The Read Shop en Selectis Boekwinkels. Dit is Radio 1. De NTR. Het schat in Nee, geen sprake van, jij hebt al genoeg gedaan deze week. Pasta, pasta, pasta. Pagina 154. Zet ruim een liter water op. Hak de peterselie fijn. Oké. Ik is goed? Bloed. Pleisters, schat, maar zijn de pleisters? pleisters. Oh. oh Gelukkig, eindelijk hulp. Hier is Magyari.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 at ntr.nl of ga naar onze website www.radiomanjare.nl. En daar staan nu ook al de recepten van deze uitzending... de reacties en andere wetenswaardigheden. Dus u kunt alles lezen wat met deze uitzending te maken heeft. En vandaag gaan we het heel veel hebben over Pasen, over de rituelen rond Pasen. Dus ik ga u nu alvast vragen, wat zijn uw rituelen? En dan horen we dat zometeen ook van de gasten. En dat alles wordt vandaag goed afgeblust met een lekker glas... Wijn, dacht ik zo. Aangeschoven zijn journalist Mac van Dint. Hij schreef het boek Ons Eten. Een onthullend boek over Hollandse tomatensoep van Spaanse tomaten. Vlees van de varkens Eva en Ada. Over dikke en dunne yoghurt. En al dat andere wat met ons eten te maken heeft. We gaan vandaag eieren proeven. En dat doen we met de onbetwiste koningin van de kaas, Betty Koster. Maar zij heeft ook heel veel verstand van zuivel en eieren. En we krijgen straks vijf eieren. Zacht gekookt, hè, Betty? Graag. Mm. Hoe zacht is zacht gekookt? Ik denk dan altijd vijf minuten, maar dat nee, is niet nee, goed, nee, hè? Nee, nee, nee, nee. Ik zet ze met koud water op en dan uh, twee minuten twintig. En dan is het, als het kookt. Dus uh, zodra het water kookt, twee minuten twintig. Hebben we het en wel het over een heel klein ei, of niet? Een mm, drietje. Een drietje? Dus, ja. Maatje, 3-2 minuten, 20. Voor de mensen die thuis aantekeningen maken bij deze uitzending. En er gaat geen zout over vanavond, want dat is niet goed voor het proeven. Betty... Nee, we moeten serieus proeven. Goed. Thuis doen we weer zout. En dit programma is bitter serieus. Zelf mocht ik het afgelopen weekend naar de grote internationale wijnveiling Toké Clocher in het Zuid-Franse Limoux. En daar worden grote vaten wijn geveld ten bate van de restauratie van de klokkentoren uit die regio. En als ieder jaar is de culinaire wereld van Nederland daar zeer sterk. Sterk vertegenwoordigt straks een reportage en tenslotte is het de beurt aan mijn vriendin en onze kookboekenfanaat... Jona Freud die één gerecht naar drie verschillende receptuur maakt, dus uit drie verschillende kookboeken. En dat is vandaag. Ja, dat kon niet anders, hè? Paasbrood. Paasbrood. waren ja. er wel drie recepten van paasbrood oh, te vinden? Oh, ik heb heel lang moeten zoeken, echt heel lang moeten zoeken. Ik heb ook echt niet echt een nieuw boek, want ik eigenlijk altijd probeer dat er ook een recept uit het net verschenen boek bij komt, maar dat is niet gelukt. Het nieuwste boek is bijna een jaar geleden verschenen, denk ik. Nou, we nemen maar er genoeg een, mee. Uh, ja, en de resultaten zijn... Uh, nou, de verschillen zijn enorm, zomaar maar zeggen. Ja? Jullie opzienbarend. Gaan het pakken, opzienbarend. In de laatste tien minuten van ja, deze uitzending. Dat bakken, dat weet natuurlijk... Hè, het is een ge publiek geheim is dat ik dat helemaal niet zo goed kan... Dus het is voor mij natuurlijk ook al sowieso een soort gevecht. Maar het is, uh... En daar ga je ons straks ook alles over vertellen. Nee, maar uh, alvast in, in de orde van domme vragen door de eeuwen heen. Ja. Wat is het verschil tussen een paasbrood en een kerstol? Nou, volgens mij is er eigenlijk geen verschil. Volgens oh. mij hebben ze gewoon een kerstol ooit bedacht... van dat gaan we ook met Pasen maken. <lacht> en dan verkopen we dat in de winkel. Ik zag gewoon een zaakidee? de week tot echt, Ik was echt verbijsterd. Ik stond op de markt. Ik kon een paasbrood kopen voor de somma van 18 euro... 50. Was dat biologisch of zo? Toen was ik in een bakker daarnaar. Daar kostte die slechts 16,50 euro. 50. Ik heb het even op uitgerekend, opgeteld, afgetrokken. Iedereen mag mij straks gaan corrigeren. Alle luisteraars mogen er iets van gaan zeggen. Volgens mij gaat er nog geen 2 euro aan ingrediënt in. Precies. Nou. Dan vind ik wel dat je hiermee al een zaak te pakken hebt voor deze ja, uitzending. <laughs> ja, dat wel. Open krant. Ja, stop de persen. Nee, maar goed, het is hartstikke duur. Dus niet iedereen kan het uh, zich veroorloven. Ik wil u thuis vragen, heeft u paasrituelen? Stuur die dan naar deze uitzending. Die gaan we dan, zeg maar, door deze hele uitzending heen larderen. Paasrituelen. Ik begin uh, met Betty Koster, uh, kaaskoningin. Uh, pasen en Betty Koster... Dat gaat hand in hand bijna, hè? Ja, dat is voor ons een drukke periode. En ik, uh, ik weet nog dat ik als kind... Uh, in... Je hebt de kaaszaak, even voor de duidelijkheid, Lamuse in ja. Zandpoort. En ook één zaak in Amsterdam. In Amsterdam. Klopt. Maar ik ben grootgebracht. Uh, ik ben een tellig van de familie Samson. Dat is in Haarlem en omstreek een zeer bekende kaasfamilie. En mijn opa had een winkel. En daar mocht ik als achtjarig kind al helpen met alles wat ik kon. En het eerste wat ik kon, was boterlammetjes maken... Botenlammetjes. Dus, mm. Zo leuk vind ik dat. <laughs> ik had van beeldschone schaapjes en dan moest ik uh, um, houten malletjes in het zoute water... en dan kreeg ik een kluitje boter van 25 kilo voor mijn neus geduwd. En dan zeiden ze, ga je gang. En ik was goed voor uh, 300 lammetjes in de paasweek... met oogjes van krentjes en een strikje en oortjes van de palmtak... Ja. En ik kon uh, één per minuut kan ik nog steeds, maar ik moet zeggen dat de lol er af is. En na deze fase van kinderarbeid, heb je toen ooit nog één paasritueel opgepakt... of heb je besloten dat je nergens aan doet? <laughs> nou, de brunch is natuurlijk onvermijdelijk, maar vind ik ook gewoon heel gezellig. En uh, ik ben gek op koken, dus dat doe ik dan weer heel graag... Dat Kleed ik aan met veel eiergerechtjes en zo. Ja. Helemaal lekker. Nou moet Mac van Dinten hier overheen. Dus ik denk ja. dat hij <laughs> vertelt dat hij eieren verstopt in het huis. Dat zou heel makkelijk gaan. Want ik heb helemaal geen paasrituelen. Helemaal is, niks? Nee, maar niks nee. Doe je ook niks met Pasen? Ik doe wel nee, ja, wat met Pasen, maar niet iets wat speciaal met Pasen te maken heeft. Je ligt het in Ja, zoiets. Of uh, ik poets mijn huis op zondag altijd. Het dus nee, is niet dingen. zo dat er een, een riante schaal met wel of niet gekleurde ja, eieren heel, gemaakt wordt. Ik zou je heel wordt. eerlijk zeggen dat ik er toevallig afgelopen uh, dinsdag eigenlijk pas achterkwam dat het uh, volgendwijk paas is. En toen eerst had ik riep als godverdomme, want ik kon eigenlijk die maandag werkdag niet meer zien. Ja, dus het was zo'n zo, zo belangrijke spaarste voor mij. Ik nee, ben wel heel een... erg vervreemd van, van, van de ja. gewone Nederlandse cultuur. Ik ben, wel, ik ben keurig katholiek opgevoed. Dus uh, Vroeger, toen ik nog op de lagere school was, deden we nog wel die. Wat is het? De kruiswegstatie. Die heb ik allemaal nog keurig gelopen als knaapje. Maar uh, sinds ik wat ouder ben, is spaarste voor mij echt een. Uh, het heeft een niet lekerhuis. goed uitgewerkt bij jou, nee, die nee, christelijke nee. opvoeding, nee, maar je hebt met hart grondig ge gevloekt. Ja. Hoe dan? Oh ja. Mijn, pa mijn paasritueel bestaat uit uh, het eten van heel veel eieren, maar ik doe daar ook altijd gewoon heel veel uh, asperges bij. Dus dat is eigenlijk gewoon een meiritueel, aprilmeiritueel. Het April -mei is dus bij mij een viermei-ritueel. 4 mei, vier Op vier mei, vier mei, mei voordat we naar de herdenking gaan, eten wij asperges met eieren. Ja. Ik eet ze gewoon altijd. Lassen. Ja, in ieder geval op 4 mei. Heb heb Jona Freud, heb jij, heb jij paasritueel? Nou, ik ben, uh, geloof ik ook... Uh, ik zal het anders brengen dan Mac, want ik ben niet katholiek opgevoed... maar ik heb een anti gevoel in mij altijd. En mijn mm. kinderen waren natuurlijk vroeger... die moesten er paaseitjes gezocht worden. En als het aan hun ligt, blijven ze dat doen zolang als ik leef. Kortom, als ik 98 ben en zij zo ver in de zestig... <lacht> dan hopen ze nog dat ik paaseitjes ga verstoppen voor ze. Maar ik heb dat dus mm. een paar jaar geleden... Een min of meer afgeschaft. Of ik verstopp er één. Okay. Dat zijn en dan, en dan ook nog een zwaargiftige waarschijnlijk. Ja. Goed. Misschien heeft u thuis een wat uh, creatievere oplossing uh, voor familietoestanden. Uh, stuur ons dan een mail uh, via onze website radiomandjari.nl of manjare.ntr.nl Dat ik zo'n beetje smak, wat ik eigenlijk normaal niet uh, doe in dit programma. Dat komt door de kaas die door Betty Koster is binnengebracht. We zitten hier enorm lekker aan de kaas, zeg. Dit zijn allemaal, is het allemaal Franse kazen? Nee, nee, nee. nee. Het, is, uh, een, het, is, het zijn een Franse kaas en een Nederlandse kaas. Met de enige overeenkomst is dat koeienras hetzelfde is. Dus ik heb een Nederlandse kaas wilde wijden van een eilandje in de Kagerplas uh, van Jan en Roos van Schie. Ja. Van Montbéliard, de koeien. Die hebben die koeien naar Nederland gehaald. Eigenlijk komen ze namelijk uit de Franche Comté. En daar wordt de Comté van gemaakt. Juist. Die op het andere plateauje ligt, van ja. Petit. En die is dan 2,5 jaar. Dat is een alpage kaas. En de Fransen vinden dit dus echt ridicul. Het is de wereld op zijn kop. Want je gaat dus een bergkoe... zeven meter beneden de zeespiegel... Ja. op een okay. eilandje zitten. Ja. Ja. En dan wordt de kaas nog mooier dan de comté. Oh ja, eh, onbegrijpelijk eigenlijk. Onbegrijpelijk. Maar wel heel lekker. Ja. Nou, We gaan straks verder met eieren. Maar we gaan nu naar uh, Meg van Dinter. Uh, journalist bij de Volkskrant. Je hebt sinds tien jaar een wekelijkse uh, restaurantrubriek. Je schrijft sowieso ontzettend veel over eten. En drinken in de krant. En het boek dat hier voor me ligt begon ook ooit als een krantenverhaal. Ons eten. Het is een speurtocht naar de herkomst van ons dagelijks eten. Je koos voor eten dat in Nederland vaak op tafel staat. Uh, dat is tomatensoep, aardappelsla, varkensvlees en yoghurt. Was dat rijtje eigenlijk van aan duidelijk... Dat dit, dat dit een soort eikpunten zijn van de Nederlandse keuken? Nee, het, het rijtje is eigenlijk begonnen met, met de varkens... Dat was eigenlijk het eerste wat ik gedaan heb, een project om, uh, om um, uh, varkens te volgen, te kijken wat er eigenlijk verschil is tussen een, een biologisch opgevoed varken en een gangbaar opgevoed varken. En het, het was een beetje een experiment, we zijn er gewoon aan begonnen, omdat het ons aardig leek om dat uit te proberen. Het was, uh, ik ben in 2008 begonnen, toen nu nog steeds de discussie over de intensieve veehouderij was natuurlijk heel erg, uh, uh, die was fel en hevig. Ja. En uh, uh, toen hebben we eigenlijk als een soort project opgezet. Daar nou is echt veel werk van te maken. Dus ik heb echt vier, vijf maanden ook in die varkensstallen rondgelopen. Om echt bij die varkensboeren ja. te kijken. Wat ja. is nou het verschil ik tussen... Ik heb uren bij, bij mijn varkens. Want ik heb dus twee varkens gewoon echt geadopteerd. Ik ben naar de stallen gegaan en we hebben een, een biggetje uitgezocht. En die hebben we ook gedoopt. Het uh, eentje was Ada en de andere was Eva. En die heb ik me proberen te onthouden. En die heb ik gedurende een periode van... Nou, een vark wordt ongeveer zes maanden. Dus ik denk dat ik ze ongeveer vier maanden echt op de voet heb gevolgd hoe ze, Precies waar ze zaten, hoe ze leefden, hoe ze overgebracht werden van de ene plek naar de andere plek. Wat ze zagen, wat ze roken, wat ze aten. Laten we bij dat voorbeeld blijven. Wat, wat gebeurde er met die varkens? Ja, um, wat gebeurt er met varkens? Er, er gebeurt niet zo heel veel met varkens eigenlijk. Ze worden geboren, ze staan een tijdje in een hok. En, en als ze groot genoeg zijn om geslacht te worden of om gegeten te worden, dan gaan ze naar de slachterij. En je moet even um, het verschil tussen Adam en e of Ada en Eva... Ik zeg de heel Adam en Eva Dat komt door het televisieprogramma... wat nu zo hip is. Hè? Uh. Maar Ada en Eva, het verschil. Ja, tuurlijk. Het is, zeg maar, de, de, er is een, de varkens zijn hetzelfde. Het zijn hetzelfde ras varkens. Ze komen eigenlijk uit hetzelfde soort genetisch zaad voort... waar alle Nederlandse varkens uit voortkomen. Ja. Maar ze groeien natuurlijk heel anders op. Een biologisch vark heeft vanaf, vanaf haar geboorte, moet ik zeggen... want het zijn vrouwelijke varkens geweest... Uh, meer ruimte, meer lucht, meer stro, uh, uh, meer uh, uh, varkens om zich heen. Uh, ziet de, de buitenlucht een keertje, kan wat ruiken. En er wordt anders met de staart omgegaan, geloof ik. Er ]ig. wordt anders met de staart omgegaan, ja. Namelijk nou, ja. niet gecoupeerd. Ja, bij, bij de gangbare varkens wordt de staart al heel snel eraf geknipt. Omdat, omdat uh, andere varkens die op uh, aanknabbelen? Ja, kijk, de gangbare varkens zitten met, met, met z'n tienen bij elkaar... in een hokje van die, in een studentenkamerrijk van twee bij drieënhalf. Ze kunnen eigenlijk de hele dag niks doen. Dus ze vervelen zich te platter. En varkens zijn hele uh, leuke, nieuwsgierige, uh, vrolijke beesten. En wat ze dan gaan doen is aan elkaar knabbelen. En dat staaitje steekt er gewoon gezellig uit. Dus dan gaan ze aan knabbelen. En dan krijg je heel snel natuurlijk wondjes, infecties. Dus in de gangbare varkenshouderij wordt het eigenlijk meteen gecoupeerd. Gewoon tot een puntje. En dan, ja. uh, dan valt er niks meer te knabbelen. Nou is het bij, bij ons mensen zo... Ons soort mensen zo. Dat je bijna als een kip zonder kop gaat praten over biologisch en niet biologisch. Mm. Terwijl we eigenlijk allemaal niet precies weten hoe gaat het er echt aan toe in die ja. stal. Ik vond toen ik bijvoorbeeld dat verhaal las. Dat het verschil tussen biologisch en, en gangbaar helemaal niet zo groot was als ik dacht. Okay. Klopt, klopt dat ook? Ja, en dat is natuurlijk maar net wat je, wat je vooraf dacht dat het verschil zou zijn. Hè? Nou, ik dacht één is de hel op aarde ja. en de ander is dan een soort heel vrolijk varken wat de hele ja. tijd rondspringt. Ja. Dat is niet zo. Nee, het zit er inderdaad een beetje tussenin. Het is, niet, het is aan de ene kant niet de hel op aarde en aan de andere kant is het niet de hemel. Het zit alle twee uh, meer naar het grijs toe. Ik bedoel, de biologische varkenshouderij is natuurlijk ook gewoon een economische bedrijfstak waar geld verdiend moet worden en waar efficiëntie heerst en... He, dat, dat is niet anders dan een uh, gangbare varkenshouderij. En daar schrijf je ook met heel veel compassie ja. over. Het is niet zo dat jij vooringenomen als een super moralist het veld in ging en zei. Nu ga ik eens even aantonen dat ja. alles wat biologisch goed is. Nee, dat was ook. Uh, dat is eigenlijk wel heel interessant. Want ik had. Kijk, toen ik aan dit project begon met het idee ook om biologisch en gangbaar te vergelijken. dan weet je bijvoorbeeld al dat het niet moeilijk zal zijn om uh, biologische boeren te vinden die hier aan mee willen werken. Die hebben een goed verhaal en, en die zoeken de publiciteit graag, die willen nog. Uh, Marketing doen En die worden door ons dood Die worden allemaal dood geknuffeld, dus die vinden het allemaal prima. Maar de, de moeilijkheid was om, een, om een, een gangbare boer te vinden die mee wil doen. Want die weten al van tevoren uh, dat ze al te slecht verhaal krijgen. Hè? Er zijn journalisten die gaan een keer binnen en die zien dat en die schrikken ze grot. Die hebben en, misschien en, en nog nou, niet eens ooit een varken gezien. Ja, en, en ik moet ook zeggen, nou, dus omdat, uh, uh, uh, ik ben geholpen door de grote varkensslachter in Nederland. Die, die in het project die ik uitlegde wat ik wilde doen. De Vion is een groot varkens, het grootste varkensbedrijf van Nederland uitgelegd wat mijn bedoeling waren. Dus niet oordelen, maar kijken. Uh, dat ook dat ik er veel uh, tijd in wilde steken. En toen hebben ze me in contact gebracht met een uh, varkensboer in uh, Dallassen. Daar heb ik lang mee gepraat. En die, was inderdaad, die, die was best achterdochtig. En die zei, op twee voorwaarden mocht ik het doen. Dat ik er echt veel tijd in zou steken. En dat ik uh, uh, niet zou oordelen. En ook, als je mijn verhaal leest, dan zul je zien... dat is hij met de stofkam erheen gegaan. Bijvoorbeeld een voorbeeldje te noemen. Ik mocht niet schrijven dat, dat uh, varkens in een kleine stal zitten... Hij zegt, klein is een oordeel. Wat vind je klein? Ik mocht wel opschrijven dat er tien varkens met twee bij drieënhalve meter zitten. Mm -hmm. zeg maar, dat was eigenlijk. En zo doe je dat dan. En dan geef je bij het biologische varken. geef je ook de afmeting van de stal ja. Ter, ter, ja. ter vergelijking. Ja, en dan kunnen mensen zelf bepalen. van of dat. groot of klein. Wat ze daarvan vinden. Is. Ja, want groot en klein is inderdaad een waardeoordeel. Ja. Bedoel, een groot huis of een klein huis, dat maakt niet wel uit. of je in de Belmen woont of in, uh, in Roosendaal. Ja. Bij de gangbare producenten, of het nou is van, van tomaten. Uh, kwekers tot, tot, tot varkensboeren, uh, kom je heel veel het verwijt, het, het oordeel eigenlijk tegen... dat mensen die altijd maar zo hamer op het aanbeeld van biologisch eten... dat dat eigenlijk hele verwende mensen zijn die uh, een enorme goede portemonnee hebben... en verder niet precies weten hoe de vork in het steel zit. Mm. Is daar iets juist eigenlijk? Ik bedoel, zie jij daar iets in, in dat argument? Nou, Zeker niet. Als je, als je naar de onderkant van, van de gangbare sector gaat... en dan bedoel ik de boeren... Die hebben het, dat zijn echt absoluut geen rijke mensen. Uh, uh, bijna in tegendeel. Uh, de, de biologische boeren over het algemeen verdienen beter dan de gangbare boeren. Hoe komt dat? Nou ja, omdat, omdat er voor biologische productie wel meer betaald wordt. Omdat de markt nog groeiend is. Uh, de gangbare boeren zitten veel meer in een, ja, in een, in een, in een bedrijfstak zeg maar waar alles uitgeknepen wordt. Die, die, die zitten in de grote supermarkten. Dat is allemaal heel erg winstgedreven. Dus je hebt een heb veel lastiger... Het idee dat die biologische boeren, dat uh, kosten daar veel hoger van zijn dan. Ja, natuurlijk. Ja, de kosten zijn hoger, maar. maar die worden verdisconteerd in ja, de prijzen van het voedsel? De prijzen zijn ook echt veel hoger. Ja. Het is je... veel meer een marktgerichte. Uh, dat, dat, dat zeggen boeren in het boek ook. Ze, ze hebben veel meer idee voor wie ze produceren ook. Ze, ze zijn veel meer, ja, hoe heet het, marktgedreven of zo moet je dus zeggen. Dus ze zijn hè? ook beter op de markt misschien ingesteld. Ja. ja. En terwijl, terwijl de grote, de, de, de, de gangbare boer, varkensboer bijvoorbeeld... die ja, produceert gewoon. Produceert en dan gaat gewoon. het gewoon om volume ja, produceren. En de gangbare uh, uh, akkerbouwer in de Flevopolder... Die, die plant gewoon zoveel hectare aardappelen. Elk jaar zoveel hectare uien. En dat brengt hij gewoon naar de avico of naar de leeschips... En, het ene jaar zijn de, zijn de prijzen zo, en het andere jaar zijn de prijzen zo... maar hij weet altijd dat, dat hij er niet veel voor zal krijgen. Ja. Ik vond een eye-opener om te zien dat je als biologische boer... een enorme subsidie kunt krijgen om een stukje uh, van je sloot... een stukje verder uit te graven, zodat er uh, het jaar daarna... wat kroos, wat kikkers en ja. wat andere uh, natuurlijk materiaal... Ja. Uh, ja. in Daar in Kan je subsidie voor krijgen? Subsidie ja. voor krijgen. Maar ja, biologische boeren zijn, zijn wat dat betreft ook veel... Dat is ook veel, business geworden. Ja, maar die zijn ook veel gerichter op dat soort dingen ook. Die kijken ook veel meer. Die zijn ook veel meer bezig met andere manieren... om, om een bedrijf te ondersteunen met andere vormen van inkomsten. Ja. Zie je vaak veel meer zorgboerderijen bij zitten. Je ziet dat ze andere activiteiten doen. En inderdaad, je kan gewoon een stukje sloot uitgraven. En dan kun je geld overdienen. verdienen. ja. En dat is een gangbare boer. Dat is, dat is grappig, want wat je nou over hebt... dat is een, een zuivelboer, in luna aan de vecht... die daar een. Inderdaad, het, ziet er, het is heel bescheiden. Als je het niet weet, dan denk je, oh, is dit een natuurproject? Um, en toen zei ik dat tegen de gangbare zuiverboer... die in Aals zit in Gelderland en daar in de Bommelenwaard. Toen zei ik, van, waarom doe jij dat dan niet? Ja, die, dat is een heel ander soort denkraam of zo. Daar is hij helemaal niet mee bezig. Dan, ja, dat is gedoe. En dan zegt hij, ja, en ik heb mijn land nodig. En, dat, maar toch is dat, uh, uh, tenminste in mijn opinie zo... dat heel veel van die biologische boeren, dat zijn boerenzonen heel vaak. Ja, ja. Die ja. hebben dus het voorbeeld ja. van thuis gekregen vroeger. Ja. Wat een gangbare ja. boer was. Ja. Maar, die, maar die, die, die willen iets anders doen dan hun, ja. Dan hun vader. Ja, dat is opvallend inderdaad. De boeren die ik in mijn boek heb, en hoe representatief ze zijn, dat weet je natuurlijk niet. Maar het zijn boeren die een bedrijf gewoon hebben overgenomen van hun ouders. En inderdaad dat jonge boer, ook andere opleidingen. Je moet niet vergeten dat zeg maar, de generatie boeren, dus hun vaders... Ja, kwamen gewoon, wat is het, van de lagere landbouwschool af of zo. Dat stelde me niet veel voor. Maar, maar deze jongens, ja, die hebben allemaal hoger agrarische school gedaan. Die, dat zijn uh, uh, uh, uh, uh, uh, mensen met een goede opleiding. Ja, en dat zijn en die ondernemers. Gaan niet, ja, dat zijn ondernemers. En die zijn wereldwijs natuurlijk. Maar zijn en, die en die gangbare... gaan dan niet lopen van, nou, we gaan gewoon hetzelfde doen. Dezelfde trepmode door. Die willen wat anders. Die zijn ondernemend. En in die gangbare boeren zijn dat niet dan ook boerenzonen... die ook de hoge agrarische school hebben gedaan? Ja, toch minder. Je ziet er minder... Ja, het, het, ik schrijf in mijn boek dat het ook een beetje een karakterkwestie is... of je biologisch ja, bent of ja. niet. Wat vond jij zelf eigenlijk een eye-opener? Waar, waar was jij zelf door verrast in je onderzoek? God, dat vond ik een eye-opener. Nou ja, misschien... of je dat een eye-opener moet noemen, dat... Um, kijk, de, het, uh, als, je, als je zegt, maar ik schrijf al heel lang over eten... en, en um, uh, ik heb ook zeg maar die beelden die jij dat noemde van, van je denkt... Hè, dat gangbaar is de hel op aarde voor varken... En, en, uh, en biologisch is de hemel... Um, als je, als je van buitenaf er tegenaan kijkt, zeg maar, tegen de grote bedrijven... tegen de Unilever en tegen Albert Heijn, die allemaal ook in het boek voorkomen... Um, ja, dan, dan heb je de neiging om die af te schilderen als, als vijanden. Weet je wel. Albert Heijn is een soort monopolist die ons allemaal eten door de strot duwt... dat we niet willen en kant-en-klaar aansmeert smeert. En, en, Unilever. en alle groenten in een zakje propt. Ja, prop. precies. Ja. En, maar dat en, schijnen wij dus zelf te willen? Nou ja, de, de eye-opener is voor mij dan, als je, er, als je erin komt... dat daar mensen uh, werken bij Unilever en bij Albert Heijn... Zoals jij en ik, zeg maar. Gewoon uh, mensen die, die uh, met eten bezig zijn. Um, ja, en er en, en toch ook niet, vaak niet zo heel veel anders over denken dan wij. Uh, en net zo gepassioneerd zijn voor het eten ook. Maar, maar het zijn natuurlijk wel bedrijven die uh, in de markt zitten om geld te verdienen. Ik bedoel, Albert Heijn: uh, als, als uh, Albert Heijn geld kan verdienen met biologische producten, dan leggen ze met evenveel plezier biologische producten in de markt. Ze hebben daar geen. Uh, ze zijn niet ideologisch bepaald, zeg maar... dat ze alleen maar massaproductie zouden willen leveren. Ja. Ik heb toch heel lang nog geleefd met het idee... dat, dat bijvoorbeeld een, een concern als Albert Heijn... de boer enigszins uit de markt heeft geduwd. Hè? De prijzen zo laag heeft uh, gemaakt mm -hmm. eigenlijk, en ook gehouden ja. dat er geen, geen kans van overleven is. Dat heb ik niet uit mijn duim gezogen. Dat las ik ook heel vaak. <coughs> ja. dat, dat zeggen boeren namelijk zelf. Ja, dat zeggen boeren zelf. Jij ja. hebt dat onderzocht. Dat, ja. Dat, dat, nou ja En dat is, dan, dat is dan relatief, zeg maar. Uh, Albert Heijn bijvoorbeeld uh, um, heeft gewoon een contract met 25 boeren in Nederland... die alle groenten voor Albert Heijn produceren. En dan maken ze gewoon aan het begin van het jaar afspraken mee. We gaan dit uh, doen dit jaar. Vorig jaar ging de broccoli goed of gingen de... De asperge is goed. Of de zoveel goed. moet jij leven. En zoveel gaan we dit jaar doen. En dan spreken okay. we af. En wat zijn jouw kosten. En uh, we gaan er zoveel voor betalen. En natuurlijk gedurende het jaar gaan ze met die prijs uh, af en toe wel mee met de markt. Dat kan niet anders. Maar het contract is van tevoren vastgelegd. Dus de boer weet van tevoren al wat hij moet produceren. Ja, ja. En die weet ook al van tevoren wat hij gaat verdienen. Ja. Ja. Dus die is niet afhankelijk van fluctuerende nee, markt? niet, niet in een de, in de, in contract met Albert Heijn. En, zijn, en komt, zijn dan de prijzen niet gewoon standaard veel te, veel te laag? Het kan geloof. altijd weer de kant op gaan. Hè? Als je een contract maakt van tevoren, dat geldt voor de hele agrarische sector... dat is altijd de gok van wat doe je, zeg maar. Als Unilever heeft zoveel tomatenpuree nodig voor zijn soepen... dat kun je aan het begin van het jaar alles inkopen wat je een heel jaar nodig hebt... En dan, uh, uh, uh, dan loop je het risico als het gedurende dat jaar zeg maar, de prijs van... Het, het zijn het zijn vers producten, dus als dat daalt, dan heb je duur ingekocht. Ja, maar dit is ook, dit is ook de beurswerking. Ja, het is de beurswerking. En, ja. en niks meer en niks minder. Dus ze doen zeg maar een deel. En een deel uh, doen ze op contract. En, en het is een beetje gok. en dat doen boeren zelf ook. Aardappelboeren slaan een deel van hun aardappelen op of niet op. En dan kun je speculeren op dat de Met omhoog gaat. Met die kosten? We hebben met Leidse kaas anders een andere item gehad. Ik had een boer die had een contract met Albert Heijn ja. En dat contract werd verbroken omdat de Leidse kaas niet genoeg afna af afname had in Albert Heijns. Ja. En dat betekende dat hij met een overschot van productie zat... waardoor hij het is gaan dumpen op de markt ja. voor zo'n lage prijs... dat andere Leidse kaasboeren geen geld meer kregen ja. voor hun producten... en waardoor er dus twee gewoon gestopt zijn. Ja. Dat is natuurlijk een rampzalige ontwikkeling, ja. zoiets. Mm -hmm. ja. Dat is de andere kant van de medaille. Maar nou, ja. wat jij eigenlijk hebt gedaan, ja. is de medaille laten zien. Ja. De voor- ja. en de achterkant. Ja. Ja. Ja. Nou ja, kijk, het is zo grappig, want andere supermarkten... Ik, ik was bijvoorbeeld bij de, bij de, de groenteboer van Albert Heijn noem ik in Italië. Dat is een enorm bedrijf, een jonge jongen... die dus heel veel boeren heeft die aan hem leveren. Um, die heeft ook een contract met Albert Heijn. Maar terwijl wij in Italië reden door zijn, uh, zijn velden, zeg maar... om te kijken naar wat hij aan het doen was... werd hij voortdurend gebeld door Lidl, door... De, de goedkope supermarkten zeg maar, die bellen voortdurend als het leveranciers af om te vragen naar overschotten. Oh, dus de eierenwekker, jongens. Die zoeken gewoon, uh, als de bloemkool op het land staat en, en, en ze hebben over, dan koopt de lidel die goedkoop in. En daarom, daarom kan zo'n supermarkt dan in één keer heel goedkoop bloemkool leveren. Ja. Ja. En dat nee. is wat die andere supermarkten doen. Ja. Die zoeken voortdurend de markt af. En als je als je vers product van het land haalt, dan moet het gewoon verkocht worden. Je kan niet zeggen van ik sla het op en nee. we doen het over twee weken wel. Dat is de klem waar de boeren altijd in zit. Het is een hartstikke machtig mooi boek geworden. Okay. Zou, boeren zouden zeggen, machtig mooi boek. <lacht> ja. En ik vind het ook wel een ode aan de boeren. Ja. Toch. Mm -hmm. ook, zelfs ook gewoon, zeg ik oprecht, aan de gangbare boeren. Ja. Die, die allemaal knetterhard werken. Van ochtends vroeg tot avonds laat. Want dat laat je ook even zien in ja. dit boek. Dat uh, heel veel biologische boeren toch een wat relaxter leven hebben. Soms wel. Soms kiezen ze er ook voor. hè? Om relaxter te leven. Ja, ja. Om, Of wat meer tijd voor gezin. Of ja. voor anderen. Voor vakantie enzovoort. Ja. Terwijl de gangbare boer die van ochtends vroeg tot avonds laat... is die op zijn land of in de stal te vinden. Ja. En wat ook heel mooi is aan dit boek... zijn de foto's van Tony Le Duc. Mm -hmm. ja. groot fotograaf. Eetfotograaf. heeft ja. een prijs gekregen hè? Ja. Dat nou, hebben we net gehoord vandaag. Wat voor prijs heeft hij gekregen? Hij heeft een uh, prijs van, de, van het publiek van België is hij uitgeroepen uh, met zijn vorige boek overigens, de Brooddoos. Want deze is daarvoor te laat verschenen. Denk ja. kom, die mag volgend jaar meedingen. Ja, koop ik. Hoop het. Tot het mooiste uh, voorgegeven boek van Vlaanderen. Nou, dus Tony een... wint altijd overal alle prijzen hoor. En terecht ook. Dan zal daar zeker. Dan, dan, dan zeker een reden voor zijn. Dit is weer een, een heel mooi boek geworden. En ook mooi, omdat. Het een vrij puur verhaal is met, met, met en dan met die foto's erbij. Ja. Dat maakt het tot een uh, prachtig boekwerk ja. waar wij straks nog over doorpraten. Maar okay. ondertussen komen die eieren binnen. Onderzoek naar eieren heb je niet gedaan aan Nee. Want nee, nee, nee, heb... jij bent toch ook wel, net als ik, Mac, nieuwsgierig hm. naar... De, de, de, de herkomst van eieren. Ik sta altijd volkomen verdwaasd in de supermarkt te denken... neem ik nou een ei een vrije uitloop, een, een biologisch... Een... Ik koop hem altijd gewoon in de biologische winkel. Dan hebben ze één soort, een biologisch... Oh, nou, een biologisch en biologisch dynamisch. Nou... Ik dus ik ik... Jij koopt gewoon sowieso alles. Ja, ja, ik heb... koop sowieso alles. echt ja. een overtuigende illusie... dat de eieren die ik in Frankrijk eet... die bij de boer, met mijn, mijn, mijn buurman boer vandaan komen... dat die zoveel lekkerder zijn. Maar ik weet niet of dat alleen maar emotie is. Ik Misschien heb... liggen ze wel uh, al drie weken in het hok. Dat weet jij dus niet. Nee, ze liggen niet drie weken oh, in het hok. Dat hof. weet je wel. Dat ik heb ik voor de kranten wel eens in het verleden... ook, ook nou, onderzoek wil ik niet zeggen, maar overgeschreven en ook navraag naar gedaan... Van of er verschil kan bestaan tussen smaak van eieren... En, alle deskundigen die ik er ooit over gesproken heb... en ook zelf heb ik ze geproefd, die zeiden... er is geen verschil in smaak tussen eieren. We gaan het nu testen, het want, testen. want Betty Koster die zegt dat dat verschil er wel is. Anders okay. was ze je echt niet opkomen draven als koningin van de kaas. Ze is namelijk vanavond koningin van het ei. Uh, uh, van van Betty Koster, er bestaat wel uh, verschil in eieren. Hè? Ja, er bestaat absoluut verschil. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met het voer van de kip. Mooi, okay. Dat bepaalt de smaak van dat het de ei. Leg dat, dat eens uit. Ei. Ten eerste zit, om, om even de smaak van het ei zit in de dooien. Dat zit dan niet ja. in het wit. Daar begin je mee. Ja. En um, uh, hoe, hoe groter het ei, um, dat wil niet zeggen hoe groter de dooien. Dus je hebt gewoon een klein dooiertje, maar veel meer wit. Dus dat doet al iets met de smaak. Je, je verdunt de smaak met veel wit. Dan heeft het te maken, krijgt hij graan, krijgt hij maïs, krijgt hij biologisch voer, krijgt hij vroeger vismeel. Ik herinner me echt wel dat je een okay, ei ja. ook maakte dat je vis smaak ja, had. Is ja. Maar, ja. Dat, is, dat is één fase. Dan is, vind ik ontzettend belangrijk de versheid van een ei. Mm -hmm. Naarmate dat een ei langer ligt, gaat hij een soort van rijpen. Dan wordt hij uh, sterker van smaak. Het is net en, kaas wat dat betreft. En waar ligt het ei? Mm -hmm. Leg een ei uh, naast een truffel en het wordt er lekker op. Mm -hmm. Maar leg een je ei gewoon een in je koelkast. En dat gaat echt. <laughs> dat heb ik altijd. Ja. Ja. En leg een ja. ei in de koelkast en hij neemt koelkastsmaakjes aan. Ja. Dus ik, ook dat is van belang. Ik ben groot voorstander van biologische eieren, want dat is het ei waarbij de kip het het allerbeste heeft. Dus wij zijn dat gaan doen in de winkel. Wij Jij noemt dat, dat blij ei. Ja, het is, ze noemen dat een blije garantie-ei... Blije garantiekippen, dat vind ik dan weer zo achterlijk dat ze dat zo'n naam geven. Maar goed, het is een blij ei, want die kip heeft een goed leven Wie gehad. is anders dan nou, een blij een, ei. Een kopen? goed leven, wil je of maar één keer in een... Ik ben wel eens in een legbatterij geweest voor, voor industrie-eier, om zo maar te zeggen. Mm. Nou, dan. Nee, maar dan heb ik heb het over biologisch, Als je daar bent, he, Dat nou ja, is ja, dus kijk, geen batterij. Ja, maar, dan maar, dan wil je, dan, maar ook, dan ook wil je gewoon een je nou kip in een biologisch houder zit het natuurlijk ook al. Met heel veel bij elkaar, daar ben ik ook geweest. Ja. En om nou te zeggen dat ze daar allemaal... He, Weet het, Kuiken opstaan, op een oude nee. We wonen, echt niet. Het zit ook allemaal grote schuren bij elkaar. Ja. En... Van de maar week we wel in mijn Franse huis eieren, en, of tenminste kippen in een weiland. En de boerin die komt naar buiten en die krijgt uit het hele dorp de oude broden en de oude groentenresten. En dan komen die kippen als zij er uit ja, ja. uitkomt van de stal naar het ja. weiland toe. Dan komen ze, gaat, al aanlopen. Komen ze ontzettend aan ja, ja, ja, ja. en hop, dan gaan. Dus gewoon alle stokbroden en zo naar die kippen ja. toe. Nou, die kippen dat kan niet slecht ja. zijn toch? Of nee, ja. Lijkt me ook super. Niet. Maar er bestaat maar goed in een stokbrood voor een goed Kunnen we ergens nee. nog zo'n ei krijgen? Nou, ja, weet je, ik heb toevallig een, uh, ken ik een boerin in Broek en Waterland die biologische eieren. Maar weet je, dat is voor ons geen doen dan moet ik dus twee keer per week op en neer naar Broek en Waterland... om daar treetjes eieren weg te halen. Nee. Dat is voor een zaak niet rendabel. Nee, nee, nee. Dus ik kreeg ze via mijn biologisch groothandel. Nee. Dan blijkt achteraf dat ze uit Duitsland komen. En ja, naar nou, je dioxineschandaal, dat weten ja. jullie allemaal. Maar dat vond ik nog niet het ergste... Ze waren oud. Ze waren echt gewoon oud. Omdat ze een paar dagen onderweg zijn Een paar geweest. dagen. Er waren echt twee, drie weken. Voordat ze bij me kwamen, waren ze echt al twee, drie weken onderweg. En geloof me, dat kan ik herkennen. Maar en... de meeste eieren in de winkel zijn toch wel een paar weken oud? Ja, dat vind ik erg. Dat maakt er wel uit. Als je je hè? dan zie ja, je dat wel sterk. Wij, dan wij, wij gewone stervelingen. Wij ja. gaan niet op de fiets... 15 kilometer fietsen nee, om een uit te halen. Laten we, gewoon, we zijn gewoon moderne vrouwen, bijvoorbeeld, ja. zoals we hier zitten. Nou, we werken allemaal. Man. Dus ja, dan ga je gewoon wel naar een supermarkt of een bioloog. Ja, winkel. je bent geen moderne. Ja, <laughs> oké. Okay, nee. Ik ben wel modern, maar uh, geen vrouw. Nee. nee, je hebt je stem ook mee wat dat betreft. Maar, uh, <lacht> maar nee, maar dan, dan ga je dat uh. toch allemaal niet doen? Je wilt toch iets wat een beetje comfortabel is in het leven, en betrouwbaar? Ja. Betrouwbaar is bij mij gebleken. De mensen vertrouwen dat ik een vers ei lever. Mm. En dat hij lekker smaakt. En dat hij niet bij het minste, geringste tikje kapot is. En ik vertrouw mijn eierenboer dat hij zijn kippen goed verzorgt. Voor zover dat mogelijk is. Natuurlijk is het niet ideaal. Maar het is nog altijd niet zo erg als de plofkippen. En mm. uh, dat er zijn nog veel grotere wantoestanden in de voedselbranche. dan uh, dit: nee. de, de, de legkip in legbatterijen, dat is natuurlijk vanaf 2012 verboden. Ja, dus ja laten, we, laten we dan gewoon naar de ja. proeverij overgaan. Ja. We hebben vandaag vijf, uh, vijf eieren, verschillende eieren, die overigens goed verkrijgbaar zijn in Nederland. Straks na de uitzending zetten we op onze website waar die eieren verkrijgbaar zijn. Dat gaan we natuurlijk straks ook gewoon verraden in de uitzending. Ze hoeft toch nu niet vijf hele eieren op te eten. Nee, maar ze proeft wel van vijf e eieren. Dat die moest allemaal ik vroeger twee... van mijn oma met paas. Hè? Ja, maar dat heet gewoon kindermishandeling. Dat <laughs> is heel anders. Uh, twee minuut twintig 20. Waarom moest jij dat, Jona? Ja, mijn oma die had vroeger met Pasen. Dan gingen die we daar we ja, dus de paaslunch toen zijn nog ja, een En die. Nou, ja, die, die niet proeven? kinderachtig ja. kookte ja, gewoon 50 eieren. Blindproeven ja, ja. jongens. Ja. En dan zaten we daar met z'n achter. De kookten zijn gewoon 50 eieren. Was maar moet je die opeten? Nou, dan zat ze. Kom, neem er nog eentje. Neem er nou nog eentje. Dus dan had je inderdaad zo'n 5, 6 eieren. Goed. Ja, bijzonder maar wat bet niet aan doen nu? Nee, he? Ze mag nee, nee, maar het nemen. gaat om de proefjes. Hè. proefjes maar je mag dus eventueel zelfs uitzenden. Dit is dus al een ei van een oudere kip. Heel veel, ja, Je moet alleen de dooi. Hoe kan proefen. je dat zien bij de je heel maat veel er wit wit hecht, is al sowieso een groter ei. Je hebt heel veel wit. Dus voordat je bij de dooi bent, ben je een stuk verder. We weten van het begin van de uitzending dat jij maat nummer 3 hebt ja. als de ideale ja. maat. Dat is een vrij klein ei. Hè? Ja, dat klopt. Jij ja, houdt van dus kleine het eieren, want dan is de dooier iets, iets uh, prominenter aanwezig. Nou, het is gewoon, ik heb daar een lekkerder gevoel bij. Het is een jongere kip. Het is gewoon, uh, Dat is het. Dit is en... wel een hele mooie gele. Wil je meedoen, Jona? Nee, dit is nee, wel een hele mooie de... gele dooier. Dat is wel mooi perfect gekookt. Ja. Zo ik ze ook al, ja. Een beetje. Ja. Ze ja, zijn perfect. vrij zacht. Ze lekken aan alle kanten. En er wordt nu geproefd van een ei 1... Ja, ei. <laughs> ja. ja, het smaakt gelukkig naar Jongens, als jullie zo die hele proeverij doorgaan... met de mededeling dat het ei er zijn... dan mag er nog een, een halve week mee ophouden. Een eigen ei. Ja. Een eigen ei is geen positief zeggen? punt. Uh, het moet voor mij niet te eiig zijn, nee. het is wel een mooi donkere doorje. Nee. Ja, wij gaan ondertussen door... Ik maar moet pas aan het eind bezoeken. zeggen wat wat is. Hè? Kijk even nu naar de jury. Ik moet aan het eind pas zeggen wat wat is. Ja. Maar ze kunnen dat kleuren, hè? Ze kunnen elke ja, kleur. Ja, maken ze die geven carotone oh, ja. Uh, ja. Als, als je in een winkel ja. bent en je zegt ja. in Duitsland willen ze wat uh, lengere eieren. Oh, dat, dat, nee, is nu weer oranje. dat is ook kan gewoon een Dat is gewoon Ik gevoelig. Ze hebben een staalkaart met alle kleuren ja. geel. En je ja. kan zeggen van, ik wil mijn dode zo eruit hebben zien. Ja. Ondertussen oh, okay. lees ik even voor de mail die binnenkomt van onze Heer luisteraars. Andere, andere. Uh, Willemijn Dekker, die schrijft, want wat een heerlijk programma. Ik geniet met mijn bordje venkelsoep op schoot. Ook lekker trouwens. Pasen is pas pasen als ik matjes met roomboter, honing en tuinkers heb gegeten. Okay. Boterlammetjes maakte mijn moeder vroeger ook. In zo'n houten vormpje die eerst uren in water moest weken. Keep up the good work. Roomboter, honing en tuinkers. Ja, nou goed, dat, dus, ook daar dat ben ik is. natuurlijk eerder mee groot geworden met de matses, hè? Ja, jouw achternaam suggereerde als zoiets. Ja, <lacht> ja jij ook, hoor. Ja. matjes met boter en suiker. Ja. Oh, nee. Nou, ei twee vanaf echt vanaf. erg lekker ei. Ei 2, lekker minder eiig. Ja, minder eiig. Goedgekeurd. Weet ik dus. kan je ondertussen uitleggen welk, wat jij zeg maar, bij voorbaat denkt... als je nou bij de supermarkt staat en inderdaad de keuze hebt... uit witte eieren hebben ze, geloof ik... En dan ja. hebben ze uh, vrij uitloop eieren en dan oh. hebben ze graseieren, graan, graan eieren, eieren. Uh, omega eieren. Ja. <laughs> ja, dat vind ik helemaal cool. Toch... Biologische eieren. Maar ja, wat nou kan jij... je in een supermarkt dan het beste kopen? Hey, ik kijk gewoon naar de datum en ik pak de meest verse. Kijk, je weet dat je geen batterij eieren meer koopt. Oh, dat is nu al niet meer zo? Nee, nu dat nu is nu al niet meer nou. zo. Nee. Dus je kunt dan gewoon... En dan is het een kwestie, hou jij van echt een gele dooier? Ja, dan moet je nemen. dan heb je dat op zeker. Ik hou daar dus persoonlijk niet zo heel erg van. Het fenomeen wat zich overigens nu voordoet... is dat Mac van Dinten alle eieren op zit. Je hebt er nu wel vijf op. Terwijl we de kaaskoningin voor de proeverij hadden uitgenodigd. Maar zij praat vooral. Ja, ze praat heel veel. Ik vind nu dat Mac van Dinten meer moet praten... en, en Betty meer moet proeven. Ik probeer verschil te proeven, maar... drie? nee. Ik zou denken dat de tweede misschien iets bitterder is, maar dan, maar dan moet ik echt... Ei 3. Ei 3 is nog lichter van smaak dan ei 2. Ja, nog lichter. Um, dat is positief. Uh, nou, nee, voor mij, ik vond twee, uh, uh, eigenlijk ei 2 de perfecte ei hebben voor okay, mij, tot nu toe. Dat toen. is leuk. dat is ei 3? Okay. Ja. Die is ook wel ietsje harder gekookt, dat moet ik erbij zeggen. Ja. En dat is uh, het waarschijnlijk het inherent aan dat het een kleiner eitje is. Oh, ja. Ja. Dus dan krijgt hij gewoon een iets harder tikje. Als ik met het geweer op de borst zou moeten mm. kiezen, dan zou ik ei 1 nemen tot nu toe. Ja, meen je dat? Ja. Ik denk dat dat het biologisch ei is. Dus dan okay. is jouw ervaring met het eten van biologisch je... eieren. Ik ben heel erg voor biologisch, toch? Maar ik vind niet dat je het op moet hemelen. Ik heb het idee dat mensen daar toch al. Je moet het gewoon reëel blijven zien. Ik vind het biologisch is ook het is heel, heel anders van lichtweer. Ja, maar wacht ja, maar even, jongens. Ik vind Mac, wat Mac nu zegt, vind ik heel belangrijk. Ja. Dat, dat, dat, het wordt ook een beetje halleluja, hè? Dat, dat biologisch tegenwoordig. Ja. Nou, ik ben, wat ik kan zeggen, ik koop zelf altijd biologisch. En ik vind het ook goed, maar je moet er ook wel de beperkingen van zien. En die zijn er ook. En je moet ook gewoon je hersens blijven gebruiken. Ja. Blijven. ja. En je moet niet overal klakkeloos maar achteraan lopen. Nee. Nee. Dit was ei. 4. Uh, ei 4 vind ik een beetje melig ei. Melig, zei hij. Ik vind niet heel eerlijk, want die is echt wel harder gekookt. Nee, maar dat was ei 3 ook. Dat maar dat drie. was niet melig. En deze vond ik echt niet zo. Het uh, wordt ook wel meliger, toch? Je wat harder. Is. En melig kan dat ook komen doordat er veel nee, dat meel was, nee. in het voer zit, of is dat nou weer een tussen nou, dat, Nee, dat, oh. dat kan geen. Uh... Nee. Okay, maar nou, een professor ja. zei ooit tegen mij: een ei is helemaal niet gemaakt om te eten. Een ei is bedoeld om een kuikentje te maken. Dus het is, het is niet bedoeld als smaak. Ja, daarom Zullen we zetten... er nog eens een doen? <laughs> denk ja, dan jij dat vlees bedoeld is om te eten? Nou ja, daar kun je over discussiëren. Ja, nou ja maar het is filosofisch wel een interessant uh, ja. onderwerp misschien. Heb je wel eens bedacht wat er zou gebeuren... als we al die eieren uit zouden laten komen... tot kuikentjes die we in dit land verkopen? Ja, dan ja zou maar we... er zijn veel te veel... Goed, dat ja, maar... ja, houden we op nu. We krijgen nu een kip- en ei-discussie volgens mij. zijn we al bij ei 5 inmiddels. Ik ben bij ei 5 en ik vind ei 5, um, die heb jij nog niet gehad, hè Johan? Nee. Vind ik um, het 1a lekkerste ei. Mm. Het is een, een neutraal eitje. Neutraal, Schrijf De ik structuur is goed. Hij is wel iets harder gekookt ook, maar ja, de structuur lekker. is goed. Hij is klein maar natuurlijk. Ik vind 2 en 5 de lekkere eieren. Goed. Waarbij lekker. ik wel aanteken dat volgens mij 1 dus het biologische ei is. En twee, als ik het zou uh, kunnen inschatten... dat toch wel een of met caroteen gekleurd of een maisei uh, is. Een heel donkere ei, En dan zullen um, de andere lichtere eieren... Um, daar zit waarschijnlijk... misschien is dan toch dat ei met die gekke structuur wel het graanei. Dat zou zomaar kunnen. Welke is dat? Dat melige ei? Uh, uh, ja, dat melige ei. Dat een was ei drie. Vier. Uh, vier. sorry. Was de vier, dat vier? is ja. romig smaken, eerlijk gezegd. Van nou, ik heb al lang door dat jullie niet voor de koelkast gaan, want... Uh... Ik kom nu met de uitslag. Okay. Okay. Het eerste ei was een granen ei. Een ei nee. van Beter Leven en de dierenbeschermingskeurmerk staat erop. Kijk. Het merk is kwetters kakelgoud. Ja, ja. Kwetters. Kretters. Creatief Kretters. zijn ze wel. En het is gekocht in de supermarkt. Vol van smaak staat op de doos. En betere voedingswaarde door betere voeding voor de kippen. Mm, lekker ei. Het lekkerste <laughs> ei werd, uh, volgens Betty Koster was puur en eerlijk. Het vrije uitloop ei van Albert Heijn. Kijk, daar gaat in Zandam de vlag uit. Ja, en ik krijg ja. morgen waarschijnlijk zo'n taart. Ja. <lacht> een bak met eieren, denk ik. Dit programma wordt overigens niet gesponsord. <lacht> Nog niet. En is van de publieke omroep. Uh, vrije uitloop ei dus beter leven en dierenbeschermingskeurmerk... is daar ook aan gegeven. De kippen mogen de hele dag vrij uitlopen in de open lucht... waar bomen en struiken voor beschutting zorgen. Dat vond jij het lekkerste ei. Dat ja. was ei nummer 2. 3 was een -ei van met een Fair Food keurmerk... van merk Natuurvorm De Boet. Overigens ook oh ja. heel goed in de supermarkten verkrijgen. Ja. De scharrelkippen van de boet krijgen voordat voor minimaal 60% uit mais bestaat. Jij noemde dat ijs ei nog lichter. Dit ei bevat meer linolzuur. Jol. En dat schijnt goed voor de gezondheid te zijn. Extra romig en smaakvol ei. Uh, dan het vierde wat jij Melig noemde. Dat is van de Oh, Dat vond ik juist weer lekker. <lacht> Zo zie je ja, maar. Ja, dat vond ik het lekkerst. Dat was biologisch dynamisch. Ja, ja hartstikke ja. natuurlijk. Het gilde. biologisch dynamische kippenhouders, hok met dikke laag stro, geen gekapte snavels. Tussen hennen lopen hanen, waardoor de koppen zich beschermd voelen. De hennen krijgen biologisch dynamisch voer zonder medicijnen en genetisch gemanipuleerde grondstoffen. En nu komt mijn ja, ei. Vond ik vond de vijfde het lekkerst. Jij had niet uh, stiekem op mijn briefje gekeken, Nee. Jona. Okay. Vijf was een vers biologisch ei. Vanmorgen van de biologische boerderij Kijk. in Abbenes gehaald. Hey. Dagelijks bezorgd bij Ecodis Natuurvoedingswinkels. En Henne hebben de mogelijkheid bij deze boerderij om naar buiten te gaan. En ze krijgen biologisch voor. Dat was jouw nummer twee, even ja. voor de duidelijkheid. Ja. Ja, dus Albert Heijn en, en, en de boer hebben gewonnen, samen. Ja, nou, maar dus... heb jij nou verschil geproefd met in de eieren? Nou, minimaal. Gezegd, uh, uh, wel ik was gewoon kleur, heel blij dat wat? hij zijn eigen vertrouwde eitje ja, niet meer ja, terugvond. Ik wil wel één ding opmerken. De, die, die kooktijd is dat perfect, dat moet ik zeggen. Dank die, je die ja. Die, ja, Daar hebben dat we dat ook iemand voor. Dat is he? he? heel... heel nee, plan. maar ik, ik doe me ja. ei eigenlijk een beetje op de gok koken, maar... maar wat en het ik? grote voordeel, wat hier oh, meestal een nadeel is... is dat we hier op inductie jongens. koken, maar die kan je natuurlijk naar de graden terugzetten. Jullie kunnen zo doorpraten. Wij gaan even naar Zuid-Frankrijk. Want één keer per jaar reist de Fien Fleur van Culinaire Nederland af... naar het wijnstadje Limoux in Zuidwest-Frankrijk... voor de grote wijnveiling tok et Clocher koksmutsen en klokkentorens. Een veiling van de wijn uit de 40 dorpjes rond Limoux, waarvan de opbrengst bestemd is voor de restauratie van klokkentorens in de regio. Een feest waar 60.000 mensen op afkomen... waar internationale topkoks elkaar ontmoeten... en waarvan zelfsprekend de wijn royaal wordt uitgeschonken. Dit is het plein van het Zuid-Franse stadje Limoux. Een plein wat langzaam maar zeker volstroomt met mensen. En overeenkomst tussen deze mensen is dat ze allemaal, maar dan ook allemaal, een wijnglas in hun hand hebben. Julius Jasper, chef-kok en televisiemaker. Ja. Wat brengt u naar Limoux? Vriendschap, een mooi weekend met vakgenoten, heerlijke wijn fantastisch eten. Het is waanzinnig weer. Het is gewoon twee dagen, ja, een vakantie van drie weken gepropt in twee dagen. Maar het is ook wel een beetje zakelijk. Want we kopen wijn, we proeven veel. We hebben onderling heel erg veel contact over, over nieuwe dingen, trends, wat gebeurt er. Het is zakelijk en leuk. Wat heeft u nu al opgestoken van dit weekend? Dat de crisis een beetje aan het optrekken is. Dat het eigenlijk met iedereen wel goed gaat. Dat is heel fijn om te horen. Daar mag op geproost worden. Absoluut. Dat gaan we nu doen. Chefkok Ron Blauw, net geland in Limoux voor ja. één diner en morgen vroeg weer terug. Ja. Kent u de wijnen van Limoux? Ja, zeker. Ja, al jaartje of vijftien. Uh, mooie wijnen. Uh, ik denk wel dat de uh, prijs uh, wat overdone is de, de laatste jaren. Maar goed... Uh, Waardoor komt dat? Ja, dat wordt... Uh, door allerlei landen en uh, vooral Rusland uh, is aan het bieden, waardoor gewoon uh, denk ik de prijzen een beetje uh, omhoog gaan. Dit is de optocht in Limoux. Veertig omliggende dorpen en hun wijnboeren presenteren zich hier. Ik zie uh, mannen in rode cape's met banieren waarop een uh, wijnhuis staat vermeld. Wijnboeren in een kobertje uh, dat uh, waarschijnlijk één keer per jaar uit de kast komt. We rijden. Boerenkarren voorbij, antieke auto's. Ik zie chefkok Robert Kranenborg. En hij uh, keurt het passerende wilde zwijn. Mooi. Is dat niet? Dat is een flinke, dat is een beer. Dat is een ouwe. Dat is een ouwe hoor, dat moet je echt stoven. Anders want... wordt het anders. Is het ja, taai. dat kan nog wel eens. Ja, dat is heel, heel taai. Dit is te groot. Maar groot is prima. Nou, nog even dansen met een oud mannetje met een alpinopet op... en dan op naar de wijnveiling. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. We zijn in de kelders van wijnproducent Sjöre Dark. Honderden eikenhouten vaten vol met chardonnay liggen hier opgestapeld. En de Hollandse delegatie gaat voorafgaand aan de wijnveiling... ten faveur van de klokken van de streek... proeven onder leiding van wijnman... Jan van Lissen. En wat natuurlijk heel interessant is, dat wat je gaat kopen, dat, dat komt pas zo van jou op de markt, maar je kunt het zelf hier beoordelen of je wel of niet wilt kopen. He, dat is, en het is leuk om zo'n vaatje naar huis te gaan in plaats van een doosje wijn kopen neer. Maar zo'n vaatje, dat is een, een vaatje van... Een vier... vat is uh, 225 liter, 300 flessen. Dus zeg maar 4 5.000 euro hebben we het dan over. Dat zijn mensen die betalen 4 5.000 euro of 6.000 of 3,5 voor zo'n vat. Ja. Ja. dat, jaar dat zijn Russen, dat zijn Fransen, dat zijn Nederlanders, de Belgen. Internationaal publiek wat hierop afkomt. De eerste wijn is van het huis Carbonel. En ik geef gelijk ook de codes aan die u in uw boekje kunt vinden. Carbonel, dat zijn de vaatjes 48 en 49 op de veiling. De vaten 48 en 49 op de veiling. Hoe gaat het? Ja, het gaat heel goed. Maar het is uh, lastig om en te proeven en de glazen door te geven... en de administratie bij te houden, maar het gaat wel goed. Al iets geproefd uh, waarvan u zegt ja? Ja, even kijken hoor. Nu, nu... Ja, uh, maar dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Want iedereen aanstaalt. Ja, maar 35, vat 35 is mooi. En ik had nog iets anders. Ik heb ook iets dat ik niet lekker vond. 44, 45. En nu net 69,70. Dat was ook mooi. Ja. dus dat wordt bieden. Dat wordt bieden. Ja. 3.400 nous sommes. On renonce à 3.400 pour le même fut. 3.600, 3.700. De wijnveiling is uh, in de dus volle gang. Nederland ja. is nog steeds 4200 4.400 is aan u hier. 4.400. Fini. au fond. 4.400. Volgens mij is monsieur, 4400. Volgens mij wordt hij geboden door Nederland. Nummer 52, pardon. En de nummer 52 is hij adjugé aan monsieur Gilles Faylen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Pays-Bas. Daar gaat hij. Eerste fout in Nederland. Nummer 17, clocher de Luc-sur-Aude. Michel Tugulière. Julius Jaspers. Is het gelukt met het uh, aankopen van vaten? Ja, het is, het is gelukt. Het lukt altijd. Niet altijd precies wat je wil hebben. Maar uiteindelijk komt het allemaal wel goed. Maar, maar het is heel lastig geweest vandaag. Want nou, Ja, prijs, de, de prijs ging uh, door het dak. Dus uh, onze ziel is pas heel laat begonnen met bieden. En uh, dat, is, dat is goed gekomen. Maar uh, laten we zeggen, van de eerste 50 nummers hebben we heel weinig en er zaten daar een paar hele goede bij. Weinig kunnen kopen. Nederland kocht dit jaar 25 vaten en Julius Jaspers ging uiteindelijk met vijf vaten naar huis. Hoogste tijd voor paasbrood. Nou, ja. Jona, moeilijk om te vinden recepten. Je hebt drie soorten paasbrood in de oven gehad... Uit welke boeken heb je gekookt? Nou, dan zullen we daar eens mee beginnen. Uh, de Broodbijbel. Dan denk je, nou, dat is een boek, daar staat alles in. Over allerlei broden. Het waren eerst twee boeken. Ze, eentje was de Broodbakboek oh. voor gewone. En eentje was het Broodbakboek voor de Broodbakmachine. Dan hebben ze nu samen tot één boek gemaakt. Dat heet de Broodbijbel. Dat is één. Betty en Mac krijgen nu echt slappe lachen over deze paasbroodjes. Heel vies. ja. Jullie zijn al begonnen, zie ik. En jullie lopen helemaal paars aan. <laughs> Niet te hakkelen. Volgende <laughs> recept. Mag ik heel even? Ja, sorry. Volgende recept is het boek dat heet, uh, uit het boek Uit de Oven van Rachel Allen. Dat is een uit het Engels vertaald boek natuurlijk. Met een vrouw die uh, veel aan het bakken is. Ook wat een en ander op aan te merken, maar dat is al wat beter. En eigenlijk, in ieder geval op het uiterlijk gezien... Gewoon uit de wanneer, uit de kookboek van de Amsterdamse huisartschool. Het bekende kookboek van wanneer. En eigenlijk vind ik het paasbrood wat daar uit de voorschijn is gekomen. Nog deugen. Ja. Ik uh, stel ik... wel de 2 euro ingrediënten. Ja, ja maar dat zit er, wat zit er in allemaal in? Er zit natuurlijk in allemaal wat bloem en... In twee zit uh, uh, de gedroogde gist en alleen in het wanneer uh, recept zit verse gist. Hm. Er zit krenten in, rozijnen in en wat sucade. Ah, nice. En er is in, de, dat vond ik heel grappig, in het, uh, de broodbijbel, waar waarschijnlijk iets van uh, Mixed Spice, koekruiden of wat dan ook, hebben ze vertaald als vijf kruidenpoeder. <lacht> nou, dat, dat is gewoon een Chinese <lacht> speserij, <mengsel. lacht> ja. dus, Maar ik heb het er wel in gegooid. Want ik denk, ja, het staat in dat recept. En, ik koop en het je moet de altijd van volgens de recepten. recepten kopen. Dat is Precies. ook een, een wet in dit programma. Want dan weet je pas of het een goed recept is. Nou. Ik weet niet hoor, maar ik heb een heel klein beetje geproefd net. Tussendoor. Nou, hier kan ik jou mee doodgooien. Dat is, uh, dat is vreselijk, dat eerste Op korte ja. afstand zelfs. Ja. Dat is een, een paasbroodje. Dat komt dus uit het recept van de broodbijbel. Ik, bedoel, het is niet aardig. ik wist al van tevoren dat het mis zou gaan. En weet je waarom het mis gaat? Nee. Omdat les 1 bij het bakken van brood is dat je zout en gist niet tegelijk toe moet voegen. Want het gist maakt. Het zout, het zout maakt gisteren. Nou ja, dus okay. gebeurt, ja. ja nee, nee, dat is hier duidelijk gebeurd. En vervolgens moet je dus. Hier staat dan: maak een deeg van bovenstaande ingrediënten. Kortom, je moet alles tegelijk in een schaal <lacht> kwakken. En dan moet je dat gaan mixen. En nou, het is gewoon: het is echt een soort baksteen geworden. Ja. Ja. ja. Daar doen ze dan overheen een soort glazuur van melk en poedersuiker. Oh. Ja. En daartussendoor noemen ze dat deegkruisen. <kluh> ja. Dat, is, uh, dat is, schijnt normaal te zijn op paasbrood dat er een soort kruis van deeg hè, Dat zal wel ja. met Jezus te maken hebben ja, of zeker. zo. Maar bij, uh, in de broodbijbel is dat gemaakt van tarwemeel en margarine. Okay. Kijk, bij de paasbroodjes... Uh, maar dat hoeft, dat hoeft niet erg te zijn, dat hoeft niet margarine. Te zijn, margarine. Nee. nee, maar ik vind, blijf het bijzonder vinden met bakken. En Ach, bij de paasbroodjes ja, van Rachel Allen ja. ja. is die uh, briseerdeg, of hè, zoals dat heet wat erop ja. zit, gemaakt van uh, bloem en... Boter. Ik mis helemaal spijs in dit verhaal. Ja. Er zit geen spijs in paasbrood. In deze recepten allemaal niet. En iedereen vraagt natuurlijk, moet er niet spijs in? wat is het verschil tussen een kerstel en een paasbrood? Yes, eigenlijk is het hetzelfde. Maar in, in kerstbrood, een kerstol zit gegarandeerd spijs. In onze paasbrood ook. Ja. Ja? Dus ja. dat hoort er wel in? Nou, dat hoort. Dus je, je kunt bijna geen paasbrood zonder spijs kopen in winkels. Je volgens mij echt, kan je altijd de, heb je altijd de keuze. Nou, je Met moet echt specifiek spijs. om vragen bij een bakker. Maar ik heb echt uh, klanten die klagen dat er zo weinig brood zonder spijs te koop is. Oké, okay, nou goed, dan, dan hebben we dat brood hier. Misschien dan kun je dat hier. doorgeven. <laughs> en, het is geen vooruit en er blijft uitkomen. waarschijnlijk heel veel over <laughs> vandaag. Maar goed, het is inderdaad... Je mag het meenemen, Er is een heel wereld van verschil. Ja, ja, het ene is zo kruimelijk. Waar, waar komt dat uit? Dat is de, denk ik door de gedroogde gist. Dat maar is hier het Engelse dat Engelse recept. Dat, ja, dat is dat Engelse recept. Dit is een vrij groot Dat, dat brood van, van, van, van Wanneer, dus. ja. Ja, daar kan je nog... Maar dat heeft niet zo heel veel smaak, vind ik. Dat is nee, wel een mooi brood, ook, maar het niet smaak. Dat is ook, ook opvallend, want dat die broodjes van Rachel Allen... les 2 ja. bij bakken, is dat je altijd 2% zout... van de hoeveelheid bloem moet nemen. Okay. He, dus als je 500 gram uh, bloem hebt, moet je ja. 10 gram zout nemen. Ja. Bij Rachel Allen was dat een snufje zout. Nou, Daar kan je oh. natuurlijk heel ja. lang over nadenken... maar een snufje is voor mij echt gewoon een, een pietje. Dat is dus in het boek van Wanneer... is inderdaad op 500 gram bloem 10 gram zout. Okay. Dus het is al meer van smaak ik schrok er ook nogal van dat er in die hele paasbrood zit het is eigenlijk geen suiker. Het zijn die kremten, die rozijnen, ja. die sucade. Maar dat kan een voordeel vander? zijn. Ja, maar je moet het volgens mij ook echt eten met roomboter en misschien ook ja, nog ja. wat poedersuiker erop. Ja. Maar kunnen meestal. we toch gewoon al met al concluderen dat paasbrood tenminste in deze uitvoering, niet echt tot een heel groot succes heeft geleid. Absoluut niet. Want nee. ja, jullie zitten niet. hier echt als een boer met kiespijn namelijk te herkouwen. Het is niet fijn, hè? Nee. Dan koop ik er toch een van 17,50. Uh, en dan ga ik kijken of die niet uh, heel veel lekkerder is dan niet. Ik koop niet. gewoon een lekkere kersttol en Maar man. er zit er geen noot in, er zit geen spijs in. Nee, Voor mij maar in is een dat... klassieke ik bedoel je kan ze natuurlijk zo hoe, hoe luxe maken zoals ja. je zelf wil. Maar ja. in een klassieke paasbrood zit dat ook echt allemaal niet erin, hoor. Het okay. is natuurlijk toch een beetje... Kaarig uh, geheel eigenlijk. Van Vanzelfsprekend zijn er luisteraars die wel het ideale paasbroodrecept hebben. En die mogen dat natuurlijk naar ons mailen. En dan kunnen we dat alsnog op onze mail ja. in, op onze uh, website zetten: ja. www.radiomanjari.nl En daar vindt u ook alle recepten uit deze uitzending. Uh, ja, het is jammer, maar helaas komt overigens nog even een vraag binnen over eieren. Die kunnen we ook nog wel even behandelen. Ik heb een vraag over eieren in de supermarkt. Ik heb wel eens gehoord dat je altijd moet kijken naar het nummer dat op het ei staat. Als dat nummer met een nul begint, heeft de kip een goed leven gehad. Ja, het eerste... Hoe hoger het nummer, hoe slechter. Klopt dit? Alle nummers hebben een... Of inderdaad klopt dat. Nul ei is dus een uh, biologisch ei. Een 1 is een vrije uitloop ei. Een, uh, dan moet ik even kijken, want we moeten er een overslaan. Uh, vier is dus de, de, zeg maar, de batterij-ei die dan verdwijnt. Dat wordt, en drie is een scharrelei. En een scharrelei is een veredelde batterij, zeg maar. Dus het ene scharrelen is, is geen garantie meer voor... Nee, een... ze scharrelen in de stal, dus ja. ze komen niet buiten. Dus het mooiste is, als je een blije kip-ei wil... Ja. dan moet je dus een vrije uitloop-ei of een biologisch ja. ei... en dat is een, een, het eerste nummer is dan een 0 of een 1. Ja. Goed, dus dat klopt eigenlijk, deze vraag van ja. Lisette. Ja. Uh, we krijgen ook nog een berichtje binnen over een, een, een, een revolutie, een opstand... een grote mate van onvrede die in Frankrijk is ontstaan. Net bij de Franse republikeinen, uh, bij de veiligheidscompagnies. Uh, die hebben een speciale eenheid van de politie erop afgestuurd. Want agenten mogen namelijk niet meer, geen wijn meer drinken bij de lunch. Tot nu toe waren ze veroorloofd <lacht> om een kwart liter wijn bij de lunch te nemen. Uh, en dat is in 1989 zelfs schriftelijk vastgelegd. En nu mag dat dus niet meer. Is dat per direct is dat afgeschaft. Schande. Schande. Schande. Toch? Dat is jammer, hè? Ja, maar dat is een ja, nog Het is te laagwekkend voor woorden. Ze dus ja, je... zien hier aankomen dat we zeggen... God, die agenten die moeten drie kwart, of een kwart liter wijn bij de lunch drinken. En nu, oh, in Frankrijk mogen ze het nu niet meer. Ja, het is een schande. Ja, de de vakbond nu... van de agent is ook razend. Oké, okay, nou ja. Maar een kwart liter, dat zijn toch echt twee glazen. Dan mag je toch al niet meer auto rijden? Jongens, we gaan lekker aan de eieren. En ik <laughs> dank jullie voor jullie aanwezigheid in dit programma. Betty Koster, de koningin van de kaas en de eieren dus nu ook. Gekroond en ongekroond. Mac van Dinter, volkskrantjournalist journalist die het prachtige boek Ons Eten maakt. Het ware verhaal van de Nederlandse maaltijd. En Jona Freud... Die uh, ja, weer prachtige anekdotes had over haar jeugd. Volgende keer weer meer in onze uitzending. Op vrijdag 20 mei zijn we er weer met Manjari. En ondertussen kunt u naar onze website gaan.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 Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Voor hetzelfde geld heeft u een Bruinzeel Kijk op bruinzeelvloeren.nl Ja hoor, de IT-systemen liggen er weer uit. Problemen met uw applicatieperformance? IMOR lost ze direct voor u op. Kijk op ketenbewaking.nl IJmoor, de specialist in ICT-ketenbewaking. Dit is Radio 1.